Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Rijkswaterstaat denkt dat ze nog de hele middag bezig zijn... met het fixen van de afrit van de A1 na de A50 bij Apeldoorn. Vanochtend schoof daar een grote paal van een windmolen van een trader af. Het ding belandde op de weg en de vangrail en is inmiddels weggetakeld. Het bedrijf dat de paal vervoerde noemt het een enorme baaldag. En Rijkswaterstaat is bezig het asfalt en de vangrail te repareren. Dit weekend kan er met oud en nieuw weer behoorlijk wat geknald worden met rotjes en ander explosiespul. Voor mensen die uit een oorlogsgebied gevlucht zijn, een nare tijd. Sarah komt uit Irak en harde geluiden brengen haar weer terug naar die plek. Ik ga gelijk huilen en uh, dan word ik opeens verdrietig, soms te agressief dat ik uh, tegen iemand wil praten. Dat ik gewoon alleen moet, eventjes rustig houden, al die gedachten uit mij uh, herinneren, gewoon weglaten. Het Brengt ze oud en nieuw daarom binnen door? En het zou voor haar fijn zijn als er geen harde knallers meer worden afgestoken. Michael Silberbauer kan dit jaar op de valreep nog zijn LinkedIn updaten. Hij gaat aan de slag als trainer bij FC Utrecht. Een uitgebreid inwerkprogramma om iedereen te leren kennen is niet echt nodig. Denkt sportcommentator Ragnar Niemeijer. Oudspeler in de periode 2008-2011 speelde hij 113 wedstrijden. speelde ook het goede seizoen Europees. Toen Utrecht onder andere won van Celtic. Toen het speelde tegen Liverpool zo rond 2010. Dat was een topseizoen. Hij kent dus de club en was over afgelopen seizoen ook een tijdje assistent. En nu wordt hij dus voor het eerst trainer. Silberbouwer volgt Henk Frezer op, die eerder deze maand opstapte... nadat hij tijdens een training een speler naar de keel had gegrepen. Het weer veel nattigheid vandaag, vooral aan zee kan het waaien. Graadje of 9, morgen blijft het waaien tussen de buien doorschijnt. Ook af en toe de zon en dan wordt het tussen de 9 en elf graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Met men nu. ZFM luncht. Meer luister, plezier Met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Zandvoort. ZFM. It started with a key.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 I need a photo opportunity, I want a shot of redemption Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight Far away, in my well-eduled Just a beer, and beer, Get these mutts away from me, you know I don't find this stuff I'm using anymore If you be my bodyguard, I can be your lawn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 We ben ik begonnen met Hot Chocolate. I started with a kiss, gevolgd door You can call me L van Paul Simon. En we gaan door met Phil Collins. You can't hurry love. In de Blauwe Tram. Vindt u samen eten ook zo gezellig? Schuift u dan eens aan bij de Eetclub in de Blauwe Tram. Iedere dinsdagmiddag gebruiken inwoners een warme, drie-gangen maaltijd met elkaar. De maaltijd wordt bereid door slagerij Marcel Horneman. U bent van harte welkom. Tijdig reserveren is natuurlijk wel noodzakelijk en kan tot maandag 11 uur bij de balie van de Blauwe Tram. Telefoon 3040700. 3040700. De betaling loopt via een maandelijkse automatische incasso of PINbetaling. Iedere dinsdag van 12 uur tot half 2. De kosten zijn 9,75 voor een drie gangen menu. De volgende in mijn lijst is ABBA. Bumblebee. ZANG Dit accordion-duo is voornamelijk actief in de jaren 50 en 60 van de 20 e eeuw. Het bestaat uit Carl Schriebel en Jos Hupperts. In totaal brengt het duo zo'n 50 platen uit. Hun eerste single, Die Schöne Barbara, in 1954, wordt dan meteen een hit. Maar met hun sneeuwwalsen hebben ze veel meer succes. In 1960 krijgen ze voor dit lied een gouden plaat. En in 1964 zelfs Platina. Hier zijn de harmonica duo Schriebel en Huppert met Sneewalzer. We achter en volgens I'll Stand By You van Pretenders, gevolgd door If Call Me Turn Back Time van Chair. De locomotief. Op dinsdagochtend komt een groep Zandvoortse senioren bij elkaar om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken, verhalen te delen en te bewegen. Tijdens de koffie doen we een activiteit zoals een geheugenspelletje. Muziek luisteren, een quiz en hebben we heel gezellig met elkaar. Ook als uw lichamelijk of geestelijke gezondheid wat beperkt is... bent u van harte welkom. Doet u met ons mee? We ontmoeten u graag. Informatie of aanmelden kan via 06 44 68 31 10, 06 06-44-68-83-110. En dat is elke dinsdag van 10 tot 12 uur... En de kosten zijn 2,50 per keer, inclusief koffie of thee. De volgende is Jolien van Dolly Parton. Decide to do Jolene studenten nooit schoon. Die formulering is wellicht te stellig zegt hoogleraar pedagogische wetenschappen Suzanne Branje van de universiteit in Utrecht. Er zijn veel studenten die wel schoonmaken maar gemiddeld gezien klopt het beeld wel. Echt onderzoek naar waarom studenten zich vaak weinig aan lijken te trekken van beschimmelde koelkasten en plakkende tafels is er niet. Maar er zijn wel een paar verklaringen. Suzanne zegt deels heeft het te maken met de ontwikkeling van de autonomie Vaak begint de troep al als jongeren nog thuis bij hun ouders wonen, op hun eigen kamer. Daarna staat opruimen niet op het prioriteitenlijstje van de jongeren. Ze hebben het druk met allerlei andere zaken, zoals vrienden, relatie, uitgaan, sociale activiteiten, werk en studie. Een laatste verklaring is de hersenontwikkeling. Die is bij studenten en hun leeftijdgenoten nog niet helemaal klaar. Waardoor ze meer moeite hebben met plannen en organiseren. My fears Nobody told me That you'd be here Reminds me Dit waren volgens Adele met When We Are Young, gevolgd door Wham? Make Me Up Before You Go Go. Biljarten: dinsdag van 12 tot half 2, woensdag van 12 tot 3 en donderdag van half 11 tot 12 uur. En dan hebben we ook nog de vrijdag van half 11 tot 3 uur middags. De kosten zijn 3,50 per persoon, inclusief een kopje koffie of thee. Maak een afspraak via de telefoon 3040700. 3040700 alleen tijdens kantooruren of stuur een e-mail naar Eva Elverink e. Elverink@plus. plus.zandvoort.nl. e. At plus. NL. de volgende zijn Suzanne en Freek weg van jou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 Van de dag. Er is het eenjarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij. Welke artiest is of was vandaag jarig? Dat vinden wij alle zo prettig, ja ja, en daarom zingen wij blij. De artiest van de dag, ofwel de jarige van vandaag. Dat is Niels Litterooi, een Nederlandse singer-songwriter. In de echte naam heet hij Nielsen. En Nielsen is geboren in 1989, dus hij wordt vandaag 33 jaar. Dan hebben we Anita Dot, Nederlandse zangeres van Tour Limited. En Anita is geboren in 1971 en die wordt dus vandaag 51 jaar. Tour Limited is, gemeten naar de verkoopcijfers... de succesvolste Nederlands-Belgische popband in de geschiedenis. Gedurende de eerste helft van de jaren 90... behaalden de Nederlandse diverse wereldhits... In totaal verkochten zij wereldwijd meer dan 20 miljoen platen. Too Limited was de eerste groep die housemuziek op echte grote schaal tot een internationaal commercieel succes maakte. De formule was een mannelijke rapper en een zangeres en heeft de popmuziek in de jaren negentig gedomineerd. Hier zijn Too Limited met Get Ready For This. 3 Ready for this? Tijd weer. Zie Oh, Now I finally found some hope to stand by me We saw the writing on the wall And we felt this magical fantasy Now we're passionate in our eyes There's no way we could disguise a secret So we take each other's hand Cause we seem to understand, understand the agenda.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 Al fijne dagen en een voorzitter.